Er was een, een centurio, een hoofdman, en die deed veel voor de synagogen. Het was geen Jood, maar hij hield van het Joodse volk. En hij drukte het zo duidelijk uit door het Joodse volk welgezind te zijn. Niet alleen met woorden, maar met daden want hij hij hielp de joden met uh, het bouwen van synagogen die centurio heel eigenaardig eigenlijk een centurio die het joodse volk helpt maar ja ook hij werd niet gespaard voor voor leed zijn dienstknecht trouwe dienst kreeg van hem, die werd ziek en dat was een slag voor hem omdat het moet een hele trouwe dienaar zijn geweest van hem. Hij werd ziek en dan heeft hij gehoord van Yeshua, natuurlijk hoe kan het anders, hij leefde, werkte, predikte, genas in het land en hij stuurt andere dienaren van hem, Oh, mag Jeshua alstublieft komen? Want mijn dienstknecht is ernstig ziek. En hoe moet het nou? Maar, dan wil Jeshua naar hem toe gaan. En dan zegt de centurio: Nee, nee, nee, dat hoeft niet. Want kijk, ik, ik heb vele soldaten onder mij. En ik spreek een woord en zij luisteren en ze gehoorzamen mij. O heren Yeshua, spreek slechts een woord. Dat is genoeg. Spreek nu dus slechts een woord. Want ik, ik spreek ook een woord en mijn dienaren luisteren naar mij. En als u een woord spreekt, wat zal er dan gebeuren? Ik vertrouw op u, heren Yeshua. En dan is Jezus zo onder de indruk van deze hoofdman... dat hij zegt, ik heb nog nooit zo, zo mooi, zo geweldig geloof meegemaakt. En dan spreekt Jezua het machtswoord. En dan gaan de dienaren van de centurio naar huis. En die dierbare knecht van de hoofdman... Is genezen. Op het woord van Yeshua. Yeshua is niet eens in de buurt geweest. En die centurio die wilde helemaal niet dat Jezus in de buurt kwam. Want dat hoeft niet. Spreek slechts een woord: dat is vertrouwen. Hè? We hebben vanmorgen gezongen over stel uw vertrouwen. Op hem. Op Yahweh. En we hebben in hetzelfde lied gezongen. Dat wij. Onze vader in de hemel lief hebben. Nou, deze centurion. Had. Onze vader lief. Hij had ook. Yeshua lief. Anders zou hij zo niet gesproken hebben. En hij had. Het joodse volk lief voordat. Misschien, ik weet het niet. Hij ooit gehoord had van Yeshua, Want hij hulp met het. Hij heeft onze synagoge gebouwd. Wonderlijk. Dan was er een. Dat was in Kafarnaum. Dan was er een, een weduwe. In Nain. Dat is helemaal. Uh, droevig. Want haar enige geboren zoon stierf. Nou, wat rest, wat rest je dan als weduwe? Ze zat geen man. Ze zat helemaal klem. Het enige kind die ze liefhad stierf. Dood. Niets meer aan te doen. En dan hoort Yeshua dat die zoon, dat kind, gestorven is. En dan moeten we eens goed luisteren wat er van binnen met Yeshua gebeurt. Met dat hij de poort van de stad nadert, zie daar is net een gestorven uitgedragen. De enige geborene van zijn moeder, die weduwe is. Een niet geringe schare uit de stad is met haar. En nu, als de Heer haar ziet, raakt alles in hem over haar bewogen. Ja, dat is Lukas 7, vers 13. Alles in Yeshua raakt bewogen en hij komt erop af Jeshua, en grijpt de open kist vast, hij grijpt die kist vast en daar ligt de jongen dood en de dragers blijven stilstaan en hij zegt, jongen ik zeg je, word wakker het is niet te geloven het is wel te geloven natuurlijk maar het is niet, u begrijpt wat ik bedoel het is niet te geloven normaal zou je het niet geloven en wat gebeurt er dan? De dode komt overeind, gaat zitten. De dode gaat zitten. En dat niet alleen, hij begint te praten. En hij geeft hem aan zijn moeder. Vrezen neemt allen in bezit. En ze hebben God verheerlijkt, zeggend. Een groot profeet is bij ons opgestaan, opgewekt. Een groot profeet is bij ons opgewekt. Een profeet zoals Mozes, staat er niet, maar dat is hij. Veel groter dan Mozes zelfs. Maar, in veel opzichten te vergelijken met Mozes. Nou, een grotere profeet dan Mozes, was er niet voordat Yeshua kwam. Is dat zo? Mozes, de profeet van de Torah, had hij ook niet uit zichzelf, van, van Abba Vader, maar de profeet van de Torah. En Yeshua, de grote profeet, die de Torah onderstreepte, beaamde, bevestigde, liefhad. Natuurlijk uh, verrast het helemaal niet dat dit woord omtrent, omtrent Yeshua gaat uit in heel Judea en in elke landstreek rondom. Dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door het hele land. Want dat is niet zomaar een teken, dit is een groot wonder. Ja, natuurlijk, een groot teken. Er zou ooit een, een nog groter teken komen. Een, een groot teken dat Yeshua de zoon van God is. Hij zegt voor zijn dood van... De zoon des mensen zal drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn... En dat is het enige teken dat ik jullie, jullie ongelovige joden, zal geven. En als Yeshua dan drie dagen en drie nachten in het graf ligt, en door zijn vader opgewekt wordt op Shabbat, Shabbat Shalom, dan konden de mensen weten dat hij de Messias was. De Messia. En velen zijn dan ook inderdaad tot geloof gekomen. Ja, en heel de gemeenschap die naar hem hoorde en de tollenaars hebben God gerechtvaardigd. Prachtig. Door zich te laten dopen. Oh ja, wat een vreugdevolle dag was dat vorige Shabbat. Toen vier broeders. Toegevoegd zijn aan het lichaam van Yeshua HaMashiach. Aan Israël, aan de edele olijf, geënt op. Dit is toch een vreugdevolle gedachte. Zeven dagen geleden. Maar dat zal niemand nog vergeten zijn. En dat zullen we ook nooit vergeten. Door zich te laten dopen. Ja, ze hebben God gerechtvaardigd. En waarom waren er dan zoveel die zich niet lieten dopen, die de wijze raad van Johannes de Doper in de wind sloegen. Waarom? Ja, waarom? Waarom dan allemaal zulke verschrikkelijke mensen? Nou, dat oordeel is niet aan mij, maar mensen kunnen soms zo bevooroordeeld zijn, dat ze de meest nare dingen kunnen doen. Maar er waren Joden, leiders, die eigenlijk zo graag Gods Torah wilden doen, en die zo daarin ernstig en ijverig waren, en ook wel vele oprecht denk ik, dat zij die boodschap van Johannes de Doper niet konden pruimen, in eerste instantie. Want wat lees je dan, hoewel vele gedoopt waren, maar de fariseeërs en de wetkenners, we lezen vaak schriftgeleerden, maar eigenlijk heel mooi vertaald in de Nederlandse Bijbel is. Wetkenners, de kenners van de Torah, hebben de raad Gods afgewezen naar zichzelf toe, door zich niet door hem te laten dopen. Nou, dan sla ik een stukje over. En dan is er iets wat ik heel, heel, heel, heel, heel verrassend vind. Hartst niet te snappen. Tenminste, voor mij niet. Dus na dit opgeschreven te hebben... over die fariseers en die wetkenners... lezen we dan ineens... dat er een farizeeër was... die Yeshua uitnodigde in zijn huis. Dat, dat is wonderlijk... Dus niet alle fariseeërs waren even slecht, zal ik maar zeggen. Hoe kan dat, hè? Zo'n uitzondering, ja, maar er waren wel meer uitzonderingen. Nicodemus, ik zeg niet dat hij, van het Sanhedrin, Nicodemus, uh, Jozef van Arimathea, uh, de wetgeleerde Gamaliel, en ze zullen er nog wel geweest zijn. Maar deze Farizee die nodigt Yeshua bij hem thuis. Nou, gaat uh, Yeshua op de uitnodiging in? Ja hoor. Hij gaat op de uitnodiging in. Als je Jeshua uitnodigt, dan gaat hij meestal op de uitnodiging in. Oh ja. En dan staat er, om bij hem te eten. Dat is gezellig. Dat is leuk. De Heer zelf die komt. In je huis, wat een eer. Maar ja, dan gebeuren er toch nog hele onverwachte dingen en onverwachte dingen die de fariseer zeker niet heeft kunnen bedenken want wat lezen we dan zie daar een vrouw zie daar een vrouw die komt ook binnen is ze stiekemjes binnengeslopen, hoe is het gegaan ik weet het niet precies, maar ineens is ze daar in het huis van de fariseer, waar Yeshua ook is, nou wonderlijk is dat hoor en dit ontroert mij weer. Net zoals in het begin. Ontroert het mij. Zoals Jezus bewogen werd. In alles wat in hem was. Zo ontroert mij. Deze vrouw die ineens. Stiljes bij, bij Yeshua binnenkomt. In het huis van de fariseer. En. Dit. Ontroert mij echt. Ik, ik, ik zeg het nog een keer. En ik ben er zeker van dat dit. De Heer. Jezus heel erg heeft ontroerd. Heel erg heeft ontroerd. Want wat doet die vrouw? Die vrouw is in het stadje een zon, bekend als zondares. Nou, vult u maar in. Het is altijd raak, wat u ook zegt. Want erger kan het niet waarschijnlijk. En die zondares die staat daar. En wat doet ze? Komt wenend achter hem. En ze draagt een albaste flesje meren mee. En begint met haar tranen zijn voeten nat te maken. Nou, één keer per jaar. Dan hebben wij voetwassing. Daar moest ik wel aan wennen de eerste keer. Nu vind ik het wel heel mooi. Want dat is nou juist het symbool van nederigheid. Om voor elkaar er te zijn. Dienend. Maar die vrouw. Die gaat veel verder dan wij hebben gedaan. Die vrouw. Die begint met haar tranen zijn voeten nat te maken. Dus die vrouw is dat tranen komen. Ze is drijft nat van tranen. Want ze weet heel goed wie zij is. En hoe zij geleefd heeft. En dan ziet zij Yeshua bij die fariseer. Ze kan het niet meer inhouden. Haar tranen vloeien. En ze, niet alleen vloeien. Ze komt naar Yeshua toe. En begint met haar tranen zijn voeten nat te maken. En ze heeft ze met de haren van haar hoofd afgewist. Ze moeten er niet uitgezien hebben. Maar daar lette zij natuurlijk totaal niet op. Ze had hem lief. Deze vrouw had Yeshua lief. En uh, als de fariseer die hem genodigd heeft, dat ziet, zegt hij bij zichzelf. Hij zegt, als hij een profeet was, had hij herkend wat voor vrouw het is die zich aan hem vastklampt. Dat ze een zonderes is. Ja, dat wist Jesuwa uh, ook wel. Huh? Dat wist Jesuwa ook wel. Vele anderen zouden weggerend zijn. Het huis uit. Maar Yeshua niet. Want die zag iets heel moois in die vrouw. Ik ga het maar voorlezen. Ik vind het zo mooi, ik kan het niet beter zeggen. Dan zoals het hier staat. Ten antwoord zegt Jezus tot hem, Simon ik heb je iets te zeggen. Leermeester zeg het, zegt hij. Twee schuldenaars hadden zeker geldschieter. De ene was een 500 dinars schuldig, de ander 50. En toen ze niets hadden om terug te geven, begenadigde hij beiden: wie van hen nu zal hem het meest lief hebben? Ten antwoord zegt Simon, ik zit nu in vers 42, nou, ik neem aan degene die hij het meest begenadigd heeft en hij zegt tot hem je hebt juist geoordeeld en hij keert zich om naar de vrouw en zegt tot Simon, je kijkt deze vrouw aan ik kwam achter binnen in je huis maar water over de voeten heb je mij niet gegeven zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgewist en een kus heb jij me niet gegeven en zij vanaf dat ik binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. En zij heeft met mirren mijn voeten gezalfd. Dan had dat die midden bij zich, hè, zoals ik in het begin zei. En om die genade, zeg ik je, moeten haar vele zonden wel vergeven zijn. Nou. Dit is een van de... Ontroer ons de hoofdstukken van het lucas evangelie vind ik. Daar zit er diepte in, om over na te denken. En die meeaanliggen beginnen bij zichzelf te zeggen, wie is hij dat hij ook zonde vergeeft? Hij zegt dat de vrouw, je vertrouwen heeft je gered. Ga heen tot vrede, shalom. Dus die vrouw, die toonde veel... Liefde aan Yeshua. Maar er staat ook dat Yeshua zegt, je vertrouwen heeft je gered. Heb daar hebben we over gezongen. Hè? Nou, wat zal die vrouw veel van Yeshua hebben geleerd sindsdien. Ik ben er zeker van. Maar heel veel hoefde ze ook weer niet te leren wat de liefde betreft. Want zij was vol van liefde. Maar ze besefte ook dat zij Yeshua nodig had. En ze besefte ook, hij is de profeet, de verlosser. Niet Jaweh, maar de verlosser die van Jaweh gekomen was. Over haar is ook inderdaad die geweldige hoop, die is weggelegd. Die beloofd wordt. Als je het boek Handelingen leest, dan kom je die vrouw niet meer tegen. Zoals vele mensen die je niet meer tegenkomt dan in het boek Handelingen, maar dat hoeft ook allemaal niet. Maar het speerpunt, het speerpunt van de apostolische prediking, de prediking van de apostelen, is de opstanding van Yeshua. Dat is het speerpunt van het boek Handelingen. Ik heb dat boek heel veel malen in mijn leven gelezen. En buiten mijn studies lees ik het minimaal twee keer per jaar. Het hele Nieuwe Testament. En één keer per jaar het hele Oude Testament. Dat doe ik al vijftig jaar. Het speerpunt van de apostolische prediking. is de opstanding van Yeshua. En dan lezen we dat de Apostel Paulus naar Rome gaat. En dan lees je daar dat hij. over de hoop van Israël. predikt aan de Joden daar in Rome. die naar hem toe komen. Er is een ontmoeting. De hoop van Israël. Wat is nou de hoop van Israël? Ja, natuurlijk. Yeshua. Maar het gaat nog dieper. Waarom Yeshua? Omdat hij het leven is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding. Hij is zelf degene die God heeft opgewekt op Shabbat. Na drie dagen, drie nachten. En zijn opstanding is de garantie voor de opstanding van allen die in hem geloven. Die hun vertrouwen op hem vestigen. Die... God lief hebben, die Yeshua lief hebben. Die zich willen laten leiden, niet door een wereldse geest, maar door Gods geest. Het is zo mooi. De hoop van Israël. Daar eindigt het boek Handelingen mee. Maar door het hele, hele boek lees je over, over de opstanding. Yeshua, die, u hebt hem gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt. Die man die God heeft aangewezen, heeft God opgewekt. En zo gaat het maar door in boekhandelingen. Handelingen. Die man, die mens, die man, de man, Handelingen 17, die God heeft aangewezen. Hij is degene, God heeft aan hem gedelegeerd, de macht om te oordelen later, straks. En wie waardig worden geacht, krijgen een opstanding te leven. Niet te leven, zoals Gischa eens heeft meegemaakt. 15 jaar die werden toegevoegd, wel heel mooi al, aan zijn tijdelijke leven. Maar voor altijd. Leven voor immer in het koninkrijk. Over de hoop, even twee versen. 1 Korinther 6, de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, Vers 14. God heeft, dus dezelfde Paulus zei dat, die in Rome predikt over de hoop van Israël en over de opstanding. God heeft en de Heer opgewekt... En ons zal hij opwekken door zijn kracht. Dat is niet alleen de Heer, hij is de eerste. Daarom staat er ook in Colossense 1, en niet door sommige, nee door vele mensen, zelfs goed begrepen tekst, dat Jezus de eerstgeboren is uit de doden. Het gaat daar namelijk over de nieuwe schepping in het hoofdstuk. En niet zoals, met alle respect, het merendeel van het christendom gelooft, om de oude schepping. Het gaat om de nieuwe schepping in Colossense 1. En om Jezhua, het beeld van de onzichtbare God. En God heeft dat beeld opgewekt na een leven van gehoorzaamheid. Een andere tekst. 2 Korinthe, de tweede brief van dezelfde apostel Paulus, hoofdstuk 4, vers 14. Ook zo'n mooie tekst. En nu wij dezelfde geest des Geloofs hebben. Een tijdje geleden zocht ik naar die tekst. Ik wist dat die er moest zijn, de geest van het Geloof. Ik kon hem schouw niet vinden en toen ik deze passage las, toen kwam ik hem ineens weer tegen. Dat is het. Wij, nu wij dezelfde geest des geloofs hebben. Dus wij, wij hebben de geest des geloofs. Denk daar niet te gering over. Het is God die dat heeft bewerkt in ons door zijn geest. Wij hebben de geest des geloofs. En het is niet veel anders dan dat Gods geest in ons woont. En waarin geschreven staat... Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Geloven ook wij en spreken we daarom ook. Wetende dat hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons samen met Jezus zal, met Jezus zal, opwekken. Dus nog vollediger plaatje. Niet alleen de apostelen, niet alleen Paulus en zijn metgezellen. Maar ook allen tot wie Paulus zich in zijn brief richt. Alle Corinthiërs die hun geloof stellen. Op hem. Met die Corinthiërs is het toch iets heel bijzonders, want als je in het boek Handelingen leest, dan is hier, zie je op een gegeven moment hoeveel Corinthiërs tot geloof kwamen en gedoopt werden. En ze werden gedoopt in de dood van Yeshua Hamashiach en stonden op uit het water. Opstanding. Maar er komt later nog een veel mooiere opstanding. Um, oh, mijn hart zegt bijna... Ga door, vertel nog iets meer erover, maar ik stop hierover nu, anders wordt het te veel misschien. Althans, wat dit tweede punt betreft, want ik heb nog een derde punt van mijn preek voor morgen. Zo dadelijk. Gaan we naar uh, de eerste brief van Paulus aan de Korinthe gemeente. Een heel bekend hoofdstuk. Ik zou geen mooier hoofdstuk weten, hoewel 1 Korinthe 15 is ook prachtig hoor, het gaat ook over de opstanding. Maar ja, als ik dat leg naast 1 Korinther 13, ik weet haast niet wat ik kiezen moet. Maar dat hoef ik gelukkig ook niet, want ze horen bij elkaar, denk ik. Ze horen bij elkaar, het is één evangelie. Maar goed, ik doe nu op 1 Korinther hoofdstuk 13, u had het al begrepen. Ja, dit is fantastisch. Paulus had het eerst gehad over wonderkrachten, gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur, kennis van vreemde talen, tongentaal, noem maar op. En dan zegt hij in hoofdstuk 13... Al spreek ik in de talen van mensen, nou in Paulus, die sprak tenminste drie talen. Hebreeuws, Grieks en Latijn. Maar het is best moeilijk. Al spreek ik in de talen van mensen en engelen, nou dat vind ik helemaal intrigerend. Wat is een taal van engelen? Misschien kan iemand na afloop mij iets hierover vertellen, maar ik, ik vind het zo groot, ik weet niet goed wat ik daarmee aan moet maar hij zegt al spreek ik in de talen van mensen en van engelen maar liefde heb ik niet geworden ben ik een galmont stuk brons en dan denk ik aan die vrouw welke liefde om zo zich neer te werpen aan de voeten van de Heer Jezus en dan zijn voeten nat te maken met haar tranen en af te drogen met haar haren en dan ook nog eens mirren over zijn hoofd. En, ik weet niet of het er staat, maar een kus heeft u me niet gegeven. Dus ik neem eigenlijk aan dat zij dat wel heeft gedaan. Dat is wat? Een zonderes die het lef heeft om in het huis van de fariseeën te gaan en Yeshua zijn voeten te kussen. En dat is eigenlijk mooi, zo staat het er. Hè? Want dat betekent de eerbied. Niet zomaar in het wilde weg gaan kussen, ja dat... Het leven wat zij erop na heeft gehouden zal niet al te best zijn geweest. Maar wat een liefde. Wat een liefde. Dus al sprak ik de talen van mensen en engelen. Maar liefde heb ik niet. Paulus bedoelt niet te zeggen, nou je hoeft geen Hebreeuws te leren of Grieks. Of, dat hoeft allemaal niet. Nee, maar hij zegt uiteindelijk waar het op aankomt is liefde. Of je van God houdt. En je kunt alleen maar van God houden als je van hem weet... En je kunt alleen maar van God weten als je van hem gehoord hebt, als er gepredikt is. En je kunt alleen maar van God houden als je, je, als je hem vertrouwt. Hoe kun je nu in God, God lief hebben als je niet in hem vertrouwt? Dus vertrouwen en liefde horen zo bij elkaar. Ja, dan hoort hoop er ook nog eens een keer bij. Want hoe eindigt de brief? Hoe eindigt het mooie hoofdstuk? Ik hoef het niet eens te citeren. Het is toch prachtig? Want kijk, wij kennen maar ten dele broeders en zusters. Er zijn vele dingen die wij niet weten. Absoluut. En ik, ik meen dat broeder Wim of Louis of allebei dat een keer gezegd hebben in een preek. Dat valt heus nog wel het een en ander te ontdekken. Ook door de wel gemeente. En uh, hoeveel ideeën zijn er niet over die tekst die Kees voorlas vanmorgen. In zijn parasha, Genesis 6. Waar verschil van mening over is. Wie zijn die, die mensen die zich vermengden met de dochters? Derbenen? Wie zijn dat? Die zonen van, die zich vermengden met... Ik ben het zelf met Kees zijn uitleg eens. Het gaat niet om gevallen engel. Um, er is zoveel wat wij moeten leren op het gebied van de liefde. De liefde heeft lange adem, zei Paulus. Dus dat betekent geduld, hè? Ook als mensen de gekste dingen... Nou ja, de gekste, maar als mensen dingen niet snappen... Heb geduld met ze. Misschien komt dat nog. Ik zal nooit vergeten dat mensen geduld met mij hadden. Als mensen geen geduld met mij hadden gehad. Nou. Goedertierenheid is de liefde. Niet afgunstig. De liefde praat niet. blaast zich niet op. Van kijk eens eventjes. Hè? Ik ben afgestudeerd in. Ja, Hebreeuwse taal. Of Griekse taal. Of... Uh, Gedraag zich niet grof. Nou, er zijn mensen die zich grof gedragen, hoor. die zijn er op deze wereld. Ik ben niet zo naïef dat ik dat niet weet. Zoek zichzelf niet. Want het is mooi natuurlijk om weer naar een andere te wijzen, maar ook onszelf. Hè? Wij, wij kunnen ook onszelf zoeken. Wij kunnen soms ook grof zijn naar de ander. Al zijn we nog zulke vriendelijke mensen, maar op een gegeven moment komt het oude stukje mens weer naar boven en zijn we ook grof. En dat willen we niet, maar het gebeurt soms. Nou ja, God begrijpt dat natuurlijk. Raad niet beledigd. Is geen boekhoudster van het kwaad. Dus Paulus zegt niet, er is geen kwaad. Ja, we doen allemaal kwaad. Maar als we dat als een boekhouder allemaal moeten bijhouden. Nou, het is mogelijk dat het ene lijstje van de een wat langer wordt dan het lijstje bij de ander. Dat is mogelijk. Maar we hebben allemaal een lijstje met kwaad hoor. Maar wees geen boekhouder daarvan. Hebt elkaar lief, want we zijn, allemaal, we zijn allemaal mensen die falen. Om het af te sluiten, broeders en zusters, Paulus zegt ja, eens, het is nu een raadsel, vele vragen zijn onbeantwoord, maar eens zullen wij van aangezicht tot aangezicht zijn en zal veel ons geopenbaard worden. Dat staat ook al in de Torah, geopenbare dingen, maar er zijn ook verborgen dingen die God later nog zal openbaren. Nu ken ik ten dele, dan zal ik ten volle kennen, zoals ik ten volle word gekend. Zo blijft er dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste van deze is, en u mag het aanvullen,